Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het dodental in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië... is ook afgelopen dag weer verder opgelopen. Ruim 23.500 mensen zijn omgekomen. Er zijn ook tienduizenden gewonden. Toch worden er ook nog mensen gered. Zo haalde het Nederlandse reddingsteam vandaag een jongetje van acht onder het puin vandaan. De ploeg heeft in Turkije inmiddels twaalf overlevenden gered. Er worden nog steeds twee Nederlanders vermist. Een van hen leeft nog, maar diegene ligt onder het puin. In Zoeterwoude zijn drie verdachten opgepakt voor mishandeling en een mogelijke ontvoeringspoging. Daarbij heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige heeft de politie een auto klemgereden op de plek waar de mogelijke ontvoeringspoging was. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen zou het slachtoffer zijn geweest van de mogelijke ontvoering. De ander was een fietser die toevallig voorbij kwam. De FBI heeft opnieuw een geheim document gevonden in het huis van de Amerikaanse oud-vicepresident Pence. Zijn huis in de staat Indiana werd doorzocht nadat er eerder al geheime documenten werden gevonden door een jurist die had Pence zelf ingehuurd om een aantal dozen met documenten te doorzoeken op mogelijk geheime stukken. En dat deed hij nadat er geheime documenten waren gevonden bij oud-president Trump en president Biden. En Mike Pence was vicepresident onder Donald Trump. In de Eredivisie heeft AZ een ruime overwinning geboekt op Excelsior. In Alkmaar werd het maar liefst 5-0. Door de winst is AZ minstens twee dagen koploper van de Eredivisie. Zondag kan Feyenoord daar weer langskomen... als de Rotterdammers minimaal een punt pakken op bezoek bij Herenveen. Het weer vannacht bewolkt, daar kans op wat regen. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen veel bewolking, in het westen soms nog wat zon. Het wordt een graad of 9.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 I say I'm Je witte kleur verdwijnt, omdat de zon er altijd schijnt In Spanje, in Spanje, in Spanje In Spanje aan de Middellandse Zee Je kan genieten van de mooie vrouwen Of je neemt een frisse duik in zee Je kan in Spanje ook heel lekker drinken ik neem mijn die mee, ik neem er twee Je kan ook lekker liggen luier onder palmen Ja dat doe ik want dat is een goed idee In de verte hoor ik Spaanse Castaillette De hele hut die zingt het liedje met ons mee Olé, olé, olé, olé In Spanje, in Spanje, in Spanje In Spanje schijnt altijd de zon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 door mijn hoofd. Dus bedankt voor die vlam, want die brand weer als nooit tevoren. En zonder zonnejaar was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dus bedankt voor die vlam, want die brand weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het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 Let your body go as you listen Let it flow through your system It'll take control of your mind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 your body from side to side i bet the groove that you're hearing is keeping you satisfied dancing by yourself is bad for your health so grab a cutie by the hand and tell her that you want to dance as it grooves you feel the tension in the air and now you're hype